12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. En er kwam een we laatste eentje voorbij: een zonnestorm. Moeten we daar ons zorgen over maken? En we hebben natuurlijk contact met onze correspondent in Syrië, Sander van Horen. Eerst gaan we naar het NOS Nieuws. Hier is René van Bakel. Bij een brand onder het hoofdkantoor van Renault vlakbij Schiphol zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. De brand brak uit in de parkeerkelder. Er zijn bij werkzaamheden in een, meet, in een meterkast. is er iets fout gegaan. Er zijn drie personen gewond geraakt. Zwaar gewond zijn ze gevoerd naar het ziekenhuis. Er is door kortsluiting ook brand ontstaan. op en rond de meterkast. Het duurde even voordat de brand weer kon blussen. omdat de stroom nog niet kon worden afgesloten. De brand bleef beperkt tot de directe omgeving van de meterkast. In Denver gaat de politie vandaag verder met het onderzoek... in de woning van de man die gisteren een bloedbad heeft aangericht in een bioscoop. De booby traps in zijn flat worden gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het is voor de bomexperts te gevaarlijk om de springstof te ontmantelen. De schutter had zijn muziekinstallatie in zijn flat... vlak voor het schietdrama met een timer aangezet. Hij hoopte vermoedelijk dat de politie na klachten binnen zou vallen... en dat de explosieven dan zouden ontploffen. Bij het bloedbad in Denver kwamen gisteren twaalf mensen om... en raakten tientallen bezoekers gewond. Elf van de gewonden verkeren in levensgevaar.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 En dat water kwam binnen, die ramen die uh, zijn gesprongen. Het water kwam binnen en ik zat vast. En die backpacks die lagen onder ons en die zaten op mij, dus ik zat ook vast. En uh, een vriend van mij die had mijn hand vast en die heeft die niet losgelaten. En ik zag allemaal Afrikaanse vrouwen langs me glijden. Een Afrikaanse man die knalde op me en die ging langs me. De vier Nederlanders denken dat veel mensen de ramp niet hebben overleefd omdat ze niet konden zwemmen. Gisteren werd bekend dat een Nederlandse echtpaar dat ook op de veerboot zat is omgekomen. Ruim een kwart van alle Nederlanders is ooit besmet met hepatitis E. Onder hen zijn veel mensen die nooit in risicolanden als India of Bangladesh zijn geweest. Gezonde mensen met hepatitis E hebben zelden ergens last van. Maar mensen met een verminderde weerstand kunnen wel erg ziek worden en problemen krijgen met de lever. Uit onderzoek onder zo'n 5000 donoren van de bloedbank Sanquin... blijkt dat er ruim een kwart van hen antistoffen heeft tegen hepatitis E in het bloed. En de ziekte dus ook ooit heeft gehad. Er is mogelijk een verband met varkens, zegt Sanquin. Collega's van het RIVM hebben jaren geleden al ontdekt... dat in een, in een onderzoek bij bijna duizend varkensfokkerijen in Nederland... 55% van de varkens eigenlijk op zo'n vokkerij altijd hepatitis E doormaakt En het blijkt precies hetzelfde virus te zijn als ik dus bij de donors aantref. Alleen ja, hoe dat samenhangt, daar begrijpen we ook nog helemaal niks van. En daar wordt de komende tijd onderzoek naar gedaan. Het weer vanmiddag vrij zonnig met enkele wolkenvelden. Het is tussen de 17 en 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig, maar ook af en toe wat stapelwolken. Het wordt dan 22 graden. En na het weekend veel zonniger. En de temperaturen die lopen dan steeds iets verder op. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort... vijf kilometer langzaam rijden tussen Laren en Eembrugge. Verder op drie kilometer voor knopend Hoeverlaken. Zwarte Klos Festivalgangers in Lichtenvoorde staan in de file op de A18. Daar staat tussen Doetinchem-Oosten, Selhem, vier kilometer. A27 Utrecht naar Breda, drie kilometer voor knopend sint Bos. En op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen Heteren en knopend Ewijk vijf kilometer.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 Een paar dagen geleden raasde er een zonnestorm langs de aarde. Wetenschapsjournalist Govert Schilling is onze gast. Is dat uh, gevaarlijk voor uh, uh, telefoons of uh, voor het smeren op je armen? Nou, een flinke zonnestorm is uh, mooi om naar te kijken, want we krijgen poollicht. Maar als die te sterk wordt, dan wordt het gevaarlijk en smeren helpt niet. We gaan naar Gio Lippens bij de start van de tijdrit in de Tour... op deze voorlaatste dag van Bonneval naar Jacques, de laatste krachtmeting. Gio, korte broeken weer? Ja, het is korte broeken weer, dat zeker. Alleen de bevolking begint wel langzamerhand hier een beetje over te drijven. En vanmorgen was het echt nog strak blauw boven Chachter, een Prachtige stad met een prachtige kathedraal. En de renners, ja, ze finishen helaas niet in de stad zelf. Hè. Zoals je dat gebruikelijk hebt in de Tour de France. De Tour is te groot geworden, te gigantisch voor de binnensteden van die Franse uh, mooie plaatsen. En vandaar dat we op een buitenwijk, op een doorgaande weg, finishen hier met die tijdrit. Het is een tijdrit die zo vlak is als een... Uh, als een biljartlaken, 53,5 kilometer lang, echt op het lijf geschreven van Bradley Wiggins. De man in de gele trui die waarschijnlijk zijn voorsprong in het algemeen klassement toch nog wat gaat vergroten. Het is een beetje jammer, want we hadden graag Cancellara hier gehad, we hadden Daniel, of wat zeg ik, Tony Martin hadden we hier graag gehad, we hadden lieve Westra ook nog wel graag hier gehad, de Nederlander die afgestapt is, maar ja, helaas, ze zijn allemaal uit de tour, dus echt concurrentie heeft hij niet, hooguit van zijn eigen ploeggenoot Christopher Froome, misschien wel David Miller, andere Engelsman, en TJ Jay van Garderen, Amerikaan met Nederlandse roots, die zou ook nog wel een aardige tijdrit kunnen neerzetten. Inmiddels, kijk even op de klok, we zijn zes minuten onderweg, betekent dat Onkel Van zijn gestart. Onkel Van is gestart, de nummer laatste in het klassement, Gijzelink, Farah, Langeveld, de Nederlander, Fouchard en Van Summeren, die zijn allemaal al weg. En ook Albert Timmer is inmiddels van het startpodium vertrokken, ze vertrekken om de minuut de eerste man in het klassement. En pas later gaan er twee minuten intervallen tussen zitten, als de echte top van het klassement gaat rijden om die wedstrijd maar niet te vervalsen. Maar eigenlijk kunnen we nu alvast de winnaar gaan opschrijven. Bradley Wiggins. Mm, en hoe laat staat uh, Bradley? Bradley die start natuurlijk als laatste. Hè? Dat is logisch. 16 uur 33. Drie minuten over half vijf. Dan vertrekt hij en ga er maar vanuit dat hij er no, net iets meer dan een uurtje over zal doen. We blijven erbij met Gio Lippens. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. De regering van Irak vraagt alle Irakezen die in Syrië wonen om zo snel mogelijk naar huis terug te keren. Het zou in Syrië te gevaarlijk zijn geworden. Er wonen zo'n 1 miljoen Irakezen in Syrië, mensen die eerder juist voor de oorlog in hun land vluchten. Bij ons is correspondent Sander van Horen in Damaskus. Hoe is de situatie daar nu, Sander? Rustig. Uh, dat wil zeggen, aan de buitenwijken zie je af en toe nog uh, zwarte rookpluimen nadat er een uh, doffe knal geklonken heeft. Daar wordt dus nog wel gevochten, maar dat gaat steeds verder uit het centrum. En in het centrum is het dus uh, alles behalve rustig. Je ziet eigenlijk voor het eerst sinds dagen weer mensen gewoon normaal op straat lopen. Auto's uh, rijden weer in, ja volstrekt niet de normale aantallen, maar zo druk als nu heb ik het in uh, geen tijden gezien. En ook bepaalde wegen die gewoon helemaal afgesloten waren, die zijn weer open. Het lijkt alsof er een, een, een levenmoed was ontstaan bij de opstandelingen... na die aanslag hier gisteren op de legertop. Uh, toen werden er ineens allerlei wijken veroverd door de rebellen. Uh, inmiddels uh, krijgen we berichten dat het regeringsleger... met tanks en helikopters de opstandelingen weer teruggedrongen heeft. Het wijk. Wat, wat kun je daarover zeggen? Ja, kijk, weet je, dat rebellenleger, dat, dat is niet zoiets als het in, in Libië was natuurlijk, waar je gewoon een front had en dat front dat schoof op en op een gegeven moment kan je dan zeggen dat het front uh, de, de, de hele stad Damascus uh, bereikt bijvoorbeeld. Nee, ja. het, het blijven spelden prikken en uh, dan kan zo'n uh, uh, rebellenleger op een gegeven moment een wijk in handen hebben. Dat betekent dat de militairen daar uitgedreven zijn. Maar ja, ik heb het idee nog steeds dat op het moment dat ze uh, uh, zich kwaad maken, het regeringsleger, ja, dan hebben ze zo'n wijk natuurlijk zo weer veroverd. Alleen, hoe gaat dat? Dat gaat uh, met grof geweld. Dat heb ik hier de afgelopen dagen echt uh, kunnen zien en vooral ook kunnen horen. Daar zitten artilleriebeschietingen bij. Daar zitten tanks uh, die komen er aan te passen. En ja, dan heb je dus zo'n wijk terugveroverd. En die ligt dan. In sommige gevallen krijg ik uh, geluiden. Ja, ik kom er zelf niet in. Dat is jammer. Maar uh, spreek ik mensen die daar wonen, die vertellen dat gewoon hele delen compleet in as liggen, zoals je dat ook in die wijk in Homs hebt gezien. En ja. dan vraag ik me dus af: is dat dan de manier waarop je zo'n wijk herovert? Je creëert natuurlijk alleen maar meer oppositie op het moment dat je het op deze manier doet. Ja, want hoe gaat het verder in Syrië? Wordt er nog steeds gevochten en op veel meer fronten ook? Ja, op veel meer fronten. Uh, Aleppo krijg ik uh, berichten van mensen die uh, op het moment dat ik schrijf op Twitter... dat het hier rustig is, dan uh, krijg ik te horen dat het daar alles behalve rustig is. Ook daar dus uh, sprake van uh, zware bombardementen. Maar ook, ook bijvoorbeeld die grensovergangen waar we de afgelopen dagen steeds meer over hoorden. Nu berichten dat er aan de grens met Jordanië gevocht wordt. Ja. Kijk, en nog altijd is het een ongelijke strijd. Maar wat je natuurlijk wel krijgt, is dat men uh, nerveuzer wordt uh, in het centrum van de macht. Uh, die zien die gevechten bij die grens niet op de Syrische staatstelevisie, maar die hebben natuurlijk ook andere kanalen. Uh, die horen de gevechten in de stad. En ja, ik denk dat dat echt de hoop is van de oppositie. Dat steeds meer mensen uh, zich gaan afvragen hoe lang gaat dit nog goed. Ja. Uh, dat steeds meer militairen ook zullen denken, ja, zullen we niet toch eens een keer deserteren? Misschien is nu de tijd daarvoor. Ja, er wordt gedeserteerd. Ook al een paar dagen hebben we Assad niet meer op de, op de buis gezien, geloof ik. Hè? Of is hij inmiddels nee. weer terug? Nee, en daar doen natuurlijk, ja, dat, dat heb je sowieso in de Arabische wereld, maar voor, voor elk feit heb je tien complottheorieën. Dus, dus daar doen allerlei verhalen over de ronde. Het enige feit is dat niemand het weet. Duidelijk. Dankjewel. Sander van Hoorn vanuit Damascus in Syrië. Radio 1. Sportzomer tweet. Het is 10 minuten over 12 rond verhaal is binnengekomen voor het Twitter gebeuren van hedenochtend. Ja, en, en ook van gisteravond nog eventjes, want uh, dat moeten we, we ook nog even mee Ja, precies. En, ja, en het nieuws van gisteravond, uh, wat Twitter beheerst in ieder geval, dat was dat Louis van Gaal niemand minder dan Patrick Kluivert heeft benaderd om naast Danny Blind assistent bondscoach te worden. Nou, op Twitter reageert men over het algemeen positief op deze set. Topmodel Kim Kutter, kennen we die? Die is lyrisch. Die zegt, joehoe, ga voor Patrick. En uh, Frank Laagkerk, die zegt, zou hij dan misschien ook de nieuwe buschauffeur van Oranje gaan worden? Iemand anders zegt weer, Kluivert zal vast ook wel een, een prominente plek... voor de spelers vrouwen gaan verwerven in het uh, elftal. En ene Frits Bos zegt, inhakend op de uitspraak van Frank de Boer gisteren... topscoorder Patrick Kluivert gaat Loewietje helpen. Klinkt goed, op zijn motoriek is in elk geval weinig aan te merken. Nou, dan nog heel even over de Vierdaagse van, van Nijmegen... die gisteren is geëindigd, want ja, dat vergeten we misschien... maar bij zo'n evenement moet de dag daarna dan de rommel opgeruimd worden. Ene Marnix die zegt via Ed Marnix... in de treinen van en naar Nijmegen liggen vandaag nog steeds... de kots en de resten joden door elkaar... Ook dat is helaas de Vierdaagse. Verder werd in de regio Nijmegen opvallend vaak het woord bloedblaar getweet. En gisteravond waren er een heleboel boze tweets van wandelaars en feestvierders... die geen bereik hadden met hun mobiele telefoon in Nijmegen. Zo zegt Stijn Meijer. Leren ze het nou nooit met die telefoonmaatschappijen? Was vorig jaar ook al constant geen netwerk. Hashtag veel. En dan de Tour. Ja, die is ook nog steeds in de gang. Maar ja, houdt iemand zich daar nog mee bezig in Nederland? Nou, renner Liewe-Westra in elk geval al lang niet meer. U weet wel, Liewe-Westra zat lang, lang geleden ook in de Tour. Hij tweet, nog twee lange en één korte training. En dan richting Londen. Hashtag Olympische Spelen en hashtag ZinIn. En renner Tom Velers, kennen we die nog? Die tweet, alweer een week geleden voor mij, die Tour. Gedachten kunnen verzetten, gevoelens zijn nog steeds dubbel. Op naar nieuwe doelen en nieuwe kansen. Hashtag Eneco -tour. Maar gelukkig is daar nog onze trots van dit jaar, Laurens Tendam. En die tweet zojuist. Er staan alweer veel mensen langs de kant om te gaan kijken. En vooral ook veel blije kindergezichtjes. Cycling is alive. En dan tot slot, mijn uh, persoonlijke Twitter-favoriet tijdens deze tour... ook nog steeds in de race, Bram Tankink. Ja, en ik begin me toch wel een beetje zorg te maken over hem... want hij tweet een foto, uh, dat kunnen we nu op de webcam ook zien... van een, uh, een foto van de cover van een boek dat hij nu aan het lezen is. En dat is een boek van Joshua Foer. Dat is uh, een Nederlandse vertaling van de bestseller Het Geheugenpaleis... over hoe je dingen beter kunt onthouden. Uh, en Bram die zegt erbij. Ja dit boek heb ik hard nodig na drie weken destructief bezig geweest te zijn voor mijn brein. Ik vergat gisteren zelfs even mijn telefoonnummer. Nou, Bram, wij van de Sportzomer Tweets redactie willen je dan graag even helpen. En daarom heb ik mijn vriend Jan Slachter van de Max Geheugentrainer bij ons uitgenodigd. Jan, goed dat je er bent. Ik zou zeggen, geef onze Bram even een, een korte oefening, Jan. Dames en heren, het is nu tijd voor het leukste huiswerk van Nederland. De mop om tot vanavond te onthouden. Nou, hier komt hij, hoor. Het is een ja. raadsel. Oh. Het is oranje en het roept de hele tijd... ik ben een sinaasappel. Sinaasappel? Weet je dat? Nee. Vertel maar. Een mandarijn met kapsonus. <laughs> Jan, fantastisch. <laughs> dankjewel. Ja, ik weet niet, ja, Bram die luistert altijd via zijn oortjes... Hè, natuurlijk naar Radio 1 en ik ga hem straks even bellen... om te kijken of hij hem van Jan onthouden heeft. En of dat gelukt is, horen jullie misschien ook wel... om half vijf in nieuwe Sportzomer Tweets. Ja, dankjewel, Rolf met de Twitter-rubriek. Yeah. Yeah. Yeah. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf 'ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab taube oren, een een baard en zit in Garten. Mijn 100 enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich zo daran denke, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. Ja, kijk, dat is nou uh, Duitse pop van Peter Fox. Haus am See. Mooi, hè? Duits kan een mooie doen. zijn. Als je het maar mooi Prachtig. zingt. Ja. En sommige mensen hebben een houtzaam zee. Dat ja. is ook leuk. Ja. Afgelopen week heeft de aarde weer te maken gehad met een zonnestorm. Hij was kleiner dan de laatste zonnestorm in maart, maar de komende tijd kunnen we er misschien wel meer verwachten. Het is een kwestie van tijd voordat de aarde wordt getroffen... door een superstorm, zonnestormen. zonnestorm. Wat zijn dat eigenlijk en wat kunnen ze veroorzaken? We gaan erover praten met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Goedemiddag. Goedemiddag Bert. Ja, we hadden het net al eventjes over dat jij zei... smeren helpt niet. Ze zijn zoveel. Ja, weet je, wij zijn natuurlijk allemaal blij... als de zon zich komende week weer laat zien. En de zon is heel plezierig en fijn en lekker. Maar we mogen ook blij zijn dat hij op 150 miljoen kilometer afstaat. afstand. Straat, want, want er is er gewoon geen hou aan. Nee, joh, maar de, de zon is groot en gevaarlijk ja. en gewelddadig. Het is in feite één grote waterstofbom waar de aarde meer dan één miljoen keer in zou kunnen passen. Mm -hmm. En die enorme hoeveelheden energie die die uitstraalt, daar vangen wij hier maar een heel klein deeltje van op. En dan nou moet je eens nagaan dat de ultraviolette straling van de zon, dat is maar een klein deel van wat die uitzendt, die is al zo schadelijk dat ondanks de beschermende ozonlaag, ja, ja. dat jij er korstjes van op je armen kan krijgen als je te lang in de zon ligt. Het ja. Het, het maakt gewoon alles kapot, die zon. Hm. Ja. ja, en als het dan echt, echt eens een keer flink losgaat met een enorme uitbarsting. die een beetje ook nog eens in de richting van de aarde gericht is. ja, dan, dan helpt het. Factor 100 ook niet. <laughs> nee. Meer. Nee, maar het is niet alleen maar UV-straling die vrijkomt. Want er komt ook, er komt ook een hele enorme hoop elektrische ja, lading vrij. Bij zo'n zo zonneuitbarsting is dat het grote verschil. Kijk, gewoon licht en warmte en ultraviolette straling. zendt de zon altijd uit. Daar ja. Moeten we mee leren leven. Maar als er een explosie plaatsvindt op mm -hmm. dat kokend hete gasoppervlak van de zon... dan worden daar elektrisch geladen deeltjes de ruimte in geblazen. Er komt rundgestraling vrij. En dat zijn echt hele schadelijke dingen. En dan mogen we blij zijn dat we een magnetisch veld... en een dampkring hebben die ons een beetje beschermen. Ja. Als je er buiten zit, dan is het helemaal afzien geblazen. Uh -huh. Maar uh, ja, ondanks die bescherming... kan een hele krachtige zonnestorm... daar zijn wij niet tegen, uh, tegen opgewassen. En Wel, komen die nou meer voor dan? In, want da daar had ik het over. Dus over dat, uh, dat in de toekomst misschien meer voor zal gaan komen. Is dat zo? Ja, maar die toekomst dat is dan niet de... Toekomst, vanaf nu de komende eeuwen, maar het is het komende jaar. Want die activiteit van de zon, die vertoont een soort golfachtige beweging. Die is elke elf jaar is die wat meer dan gemiddeld, ja. tussendoor weer wat minder dan gemiddeld. En zo'n nieuw maximum in activiteit, dat wordt nu voor 2013 verwacht. Want dat kunnen we dus, gewoon helemaal meten en, en voorspellen. Dat kunnen we eigenlijk beter voorspellen dan het weer. Nou, dat, uh, dat kijk, wij, niet. wij kunnen de seizoenen ook voorspellen ja. hè, dat het zomers warmer is dan winters. Zo is het met de zon ook. Maar de details, wanneer het e vergelijkbaar met wanneer het op aarde ergens gaat regenen, dat kunnen we bij de zon ook niet. Nee. Dus we weten maar wel dat, dat, dat het elke, eraan komt. Ja, wel, we weten dat er elke elf jaar meer activiteit is. Maar wanneer er precies een uitbarsting komt en hoe krachtig die is, dat weten we helemaal niet. Maar dus... zijn er nu indicaties dat die krachtiger wordt? Want je ziet dus, het, net als bij het weer, komt mm -hmm. er komt er eerst, eerst drup en dan, dan komt de regen. Ja, wel... hebben we, we hebben nu dus al wat ja. voorloopstormpje. Zal ik dat pakken. is er absoluut aan mee te vergelijken en ja. die, die rustige periode die heeft de afgelopen jaren veel langer geduurd dan iedereen verwachtte, mm -hmm. dat geeft me weer aan dat we er eigenlijk niet zoveel van weten. Nee. Uiteindelijk begon die zon toch weer meer activiteit te vertonen, meer poefjes en pafjes en explosietjes en uitbarstingen. Afgelopen voorjaar was er dan een hele krachtige, vorige week, nou hij was helemaal niet zo zwak hoor, het was een, een x-klasse zonnestorm. En, uh, en, en x is vrij hoog? En dan komen er nog getalletjes bij, dan kun je x10, x20, x30, mm -hmm. um, dus het was een behoorlijk uh, forse uitbarsting en die zijn de komende maanden en jaren echt meer te verwachten ja. met meer gevolgen voor het dagelijks leven hier op aarde. Wat gaan we daarvan merken? Stel dat je inderdaad zo'n zo hele grote superstorm krijgt met elektrisch geladen delen. Ik heb me wel eens laten vertellen, dan gaat je telefoon het slechter doen, televisieontvangst wordt slecht en dat soort dingen, maar wat merken we dan nog meer? Wat merk je daar echt van? Ja, je moet je voorstellen dat als het echt uh, goed misgaat, ja. dan kunnen de gevolgen dramatisch zijn en dat klinkt als een beetje een huiveringwekkend verhaal en dan mogen we hopen dat dat niet zo vaak gebeurt of misschien wel heel niet. Maar wat er natuurlijk gebeurt is als die deeltjes van de zon, dat zijn Subatomaire deeltjes, hè? elektronen, mm -hmm. protonen. Als die in de dampkring van de aarde komen. dan hebben ze allemaal een elektrische lading. Ja. En bewegende elektrische ladingen. dat verzorgt voor allerlei storingen. Je krijgt st uh, stoorsignalen en stoorstromen in de grond zelf. en in de mm -hmm. dampkring. En het kan alle elektrische circuits verstoren. Ja. En in het verleden heeft dat ertoe geleid. dat elektriciteitscentrales konden uitvallen. miljoenen mensen, een paar etmaal zonder stroom. Dat gebeurt wel vaker. Uh, maar het kan ook betekenen dat computernetwerken plat komen te liggen. Ja. Het kan betekenen dat radio. Verbinding het niet meer doen. Die storingen in de Damkring, in de elektrische geladen laag in de damkring, kunnen de signalen van onze GPS-satellieten verstoren. We en is wel allemaal verkeerd. Ja, ja dan zo rijden je zo is. meteen de berm in. Nou ja, zo erg zal het niet zijn. Maar het kan wel dat daar uh, uh, problemen door ontstaan. En hoger, boven de Dampkring, waar satellieten ronddraaien, waar we allemaal van afhankelijk zijn geraakt de laatste tijd. Ja, dus zo'n satelliet uh, die is helemaal niet zo erg beschermd. Dus die kan. Maar gewoon, gewoon klaar raken ja. door... Eigenlijk uh, moet je dus zeggen dat uh, de moderne maatschappij... daar veel gevoeliger voor is dan in het verleden. Nou, dat is absoluut waar. En uh, daarom is het een beetje uh, angstwekkend als we ons realiseren... dat het slechts, en dat is sterrenkundig gezien een korte tijd... slechts anderhalve eeuw geleden is, 1 september 1859... dat de krachtigste zonneuitbarsting die we ooit hebben meegemaakt, die we ooit hebben gezien, mm -hmm. die vond toen plaats. Overal in Amerika, de Verenigde Staten uh, en in Europa... daar vielen alle telegraafnetwerken uit. Er ontstond brand in zijn stations door die inductiestromen. Als zo'n zonnestorm nu zou plaatsvinden... dan hebben we te maken met een natuurramp van ongekende omvang... en dan zijn de gevolgen veel en veel dramatischer... dan van die tsunami en die aardbeving van een jaar mm -hmm. geleden in Japan. Heeft dit ook fysieke, uh, uh, behalve het feit dus dat, het, dat, er, dat er elektrische netwerken kunnen uitvallen... maar kan het ook leiden tot, tot klimatologische veranderingen bijvoorbeeld? Dat is een heel, uh, heel interessant iets, want we weten natuurlijk dat als die zon actiever is... dan produceert hij meer energie. Die ja. energie komt ook in de aardse damkring terecht. Wat ja. gebeurt daarmee? Niemand weet dat helemaal exact. Kun je een beetje proberen te berekenen, maar kom er maar eens precies achter. En je ziet dat er een relatie is tussen veel zonneactiviteit en temperatuur op aarde. Een paar honderd jaar geleden was er, om onbegrepen redenen... was er een periode van ruim een halve eeuw dat de zon bijna niks deed. Ja, is geen wel, maar Toe niet van die uitbarstingen. En, en toen was het in Europa, hadden wij de kleine ijstijd. Hendrik ja, dus dus Averkamp schilderde prachtig mooie precies. Ja, ja, precies. En, uh, ja, ja, Het zijn dus de sterrenkundigen die nu zeggen... van jongens, al die discussie over de opwarming van de aarde... natuurlijk moeten we uitkijken met onze fossiele brandstoffen... en met onze CO2-uitstoot, dat is allemaal slecht... maar vergeet de invloed van de zon niet. Die speelt een rol en we kennen hem niet goed genoeg. Ja, ja. Dat betekent dus dat je die discussie... Ik wil niet zich helemaal opzij moet parkeren, maar die is relatief. Hij is relatief, we weten niet precies wat de invloed van de zon is. En het zou ook wel eens kunnen leiden dat we er onszelf tekort mee doen... door, het, door de menselijke uit, uh, uh, rol te vergeten. Want stel nou dat de zon weer een periode lang... Weinig activiteit zou gaan vertonen in de toekomst. Mm -hmm. Ja, dan gaan de temperaturen op, eh, op aarde weer een beetje dalen. Ja. Dan gaan wij misschien allemaal denken: oh, het valt allemaal wel mee met, met die de globewarming. Ja. Kom daarna de zon weer terug en dan is het vlek ja. op vlek, warmte op warmte vlek en dan vlek dan is het op vlek. Het, uh, de zon enzovoort. He, he, he, heeft, heeft het trouwens ook iets positiefs? Ik bedoel, kunnen we die energie op een of andere manier aftappen? Nee, die energie die valt niet af te tappen die van zo'n zonnestorm, van zo'n explosie. Ja. We kunnen natuurlijk zonne-energie gewoon gebruiken. Dat zouden we veel meer moeten doen dan normaal. Ja. Want uh, ja, dat is één grote energiebron waar we ja, helemaal die fossiele brandstof niet nee, nodig ja. hebben. Maar goed, het positieve van die uitbarsting op de zon, en dat is echt wel mooi om je te realiseren, was vorige week ook in Nederland, in Noord-Nederland zichtbaar, dat is dat er poollicht ontstaat. Ja, het want die elektrische stromen in de dampkring, die zorgen dat de dampkring begint te gloeien en op grote hoogte zitten er alle bewe allerlei bewegingen in. En je ziet als het helder is, en als het donker is, dan zie je groene, paarse, rode gordijnen van licht in de dampkring ja. schemeren en bewegen. En dat is een waanzinnig mooi gezicht. Helemaal niet gevaarlijk, kun je gewoon naar kijken. Maar komt nou en. nauwelijks voor in het noorden van Nederland. Altijd toch richting de Poolseer. Meestal toch, noordelijker. Want, ja, dus zegt dit ook dan ook wat over de intensiteit? Van ja, die... ja, precies. Juist. En met die zonnestorm van 1859, ja. waar ik het eerder over had, toen was, die was zo krachtig, dat tot in de tropen, dus heel ver van Koen de magnetische zien. polen vandaan, was er poollicht zichtbaar. Over de hele wereld. En uh, ja, de echte krachtige uitbarsting, dat staat ook bij ons de hemel in de fik. En dat zijn mooie verschijnselen om uh, naar te kijken. En dat hebben we natuurlijk altijd met plezier gedaan. Oké, okay, nou is André Kuipers net uh, terug uit de ruimte. Mm -hmm. Hij is gezellig met een Soyuz naar boven geschoten ja. in het ISS, midden in een zonnestorm. Dat lijkt me niet gezond voor het lijf en leden. Nee, uh, uh, net zoals overigens dat geldt voor uh, piloten en stewardessen die heel vaak op lange transatlantische vluchten vliegen. Ja. Die zitten op grote ja. hoogte, hebben minder bescherming tegen de schadelijke straling van de zon en verder uit het heelal. En het is echt een gevaarlijk beroep wat dat betreft. Je kan daar in principe een grotere kans op door uh, oplopen. Ja. Geldt voor astronauten ook. Nou, aan boord van het ISS is het zo dat ze daar nog wel kunnen schuilen als er. Uh uh, spraken ze van een hele krachtige dan moeten ze zich terugtrekken hè? in een soort Ja, kameratie. dan is er een, een, een deel uh, van het station waar, waar de bescherming groter is. Mm -hmm. Maar een heel bijzonder verhaal, uh, lang geleden inmiddels... met de uh, Apollo-astronauten. Ik geloof dat het de Apollo 16 was. Die astronauten die kwamen terug naar hun bezoek aan de maan. Daar ben je nergens door beschermd. Hè. De maan heeft geen magnetisch veld, geen damkring. Die staat bloot aan alles wat de zon en de kosmos yeah. maar op je af uh, sturen. En een dag nadat ze terugkwamen was er zo'n enorme krachtige uitbarsting. En je moet er niet aan denken dat dat gebeurd zou zijn als die astronauten daar lopen. Want dat is bijna een directe dodelijke dosis straling die je dan opgaat. Oh, ja. ja. dus Want uh, dat, dat is het dan vooral, dat je door de straling meteen daar ja, het loodje legt. Ja, het komt er in feite op neer dat het eh, ja, kleine atomaire deeltjes zijn... met zo'n enorme energie, dat die dringen gewoon je lichaam in... en maken je cellen kapot. Ja, en, en ook ja, dat jou, pak, dat, dat helpt niet meer. Nee hoor, dat is allemaal... Uh, kijk, wij zijn blij met die... Tientallen kilometers dikke damkring en met dat sterk magneetveld, wat een deel van die geladen deeltjes afbuigt. Maar gewone normale bescherming, het is ook in de toekomst voor eventuele bemande ruimtevluchten naar Mars. Is dat stralingsgevaar en die zonsuitbarstingen? Dat is het grootste probleem waar eigenlijk niemand een goede oplossing maar, voor weet. Wat kun, je, wat kun je doen om je hier te beschermen tegen de zon? Zo gewoon als we op, op aarde rondlopen. Is daar iets? Ja aan kruiden tegen was, behalve het feit dat we dan gingen en bouwen. Nou, ik hebben. moet er wel bij zeggen, als wij niet die kwetsbare technologie hebben, die technologische maatschappij, dan was dat helemaal geen probleem. Hand. Want die bescherming van de aarde, die doet het uitstekend. Ja. En wij zijn pas gevoelig geworden voor de gevolgen nu wij zo afhankelijk zijn geworden van al die technologie. Ja. En dat is het rare om je te realiseren. Het vorige maximum van de zon was in 2001. De keer daarvoor was het in 1990. Dat is technologisch gezien een eeuwigheid geleden. Toen leefden we in de prehistorie. Ja. Als we kijken nu. We zijn twee cycli verder en we zijn enorm veel afhankelijker geworden van al die netwerken en die uh, technologische oplossingen. Dus ja, we worden steeds kwetsbaarder. Ja, en het stomme is we hebben die satellieten die we toen de lucht ingeschoten nooit beschermd tegen deze, deze toestand. Er valt ook eigenlijk niks aan niks te doen. Het te enige doen. wat satellieten doen als er een krachtige zonsuitbarsting is, dat is ze draaien zichzelf in zo'n stand dat ze, als het ware, hun kont naar de zon toekeren. <laughs> zo uh, een beetje een nee, koe met de kont waar. in de regen. Zo moet je doen. doen. En ruimtetelescopen zoals de Hubble doen dat ook. Ja. De gevoelige delen die, Die worden gewoon weggedraaid. Maar als het echt goed loos gaat, dan is er geen kruid tegen gewassen. Hmm. Ik vind het toch een beetje angstaanjagend verhaal, Govert. Ja, maar aan de andere kant moet je realiseren... dat de mensheid natuurlijk al tienduizenden jaren... op deze planeet heerlijk rondloopt. We hebben er nooit last van gehad. We hebben het onszelf aangedaan. En uh, ja, je zou hooguit kunnen uh, voorstellen... dat uh, ja, mensen die van satellieten gebruik maken... dus, dus satellietbeheerders, uh, energieleveranciers... die zouden in staat moeten zijn... om voldoende reservecapaciteit op te bouwen... een backup systeem te hebben... en dat je gevoelige onderdelen in je net echt daadwerkelijk kunt uitschakelen op het moment dat er zo'n storm aankomt. Dan kunnen ze ook niet kapot gaan namelijk. Nee, nee, zet het gewoon uit en dan na afloop zet je het weer aan. Maar ja, daar is onze technologie helemaal niet op voorbereid. Dat, met de volgende, over de volgende elf jaar wordt het. Ja, misschien het. dat we er dan uh, <laughs> meer over gaan nadenken. We gaan naar de hoofdpunten van de hier is René van Brakel. Bij een brand onder het hoofdkantoor van Renault, vlakbij Schiphol... zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Ze liggen in het ziekenhuis. De brand brak uit in de parkeerkelder. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan een meterkast ontstond kortsluiting. Israël komt in actie als Syrië probeert raketten... en chemische wapenvoorraden veilig te stellen bij Hezbollah in buurland Libanon. Minister van Defensie Barak zegt dat het Israëlische leger... zich voorbereidt op een militaire actie. Syrië steunt Hezbollah al jaren met geld en wapens. En in Frankrijk zijn door het vakantieverkeer vandaag al vroeg files ontstaan. Rond 7 uur vanmorgen ontstonden daar de eerste files. Ook in andere Europese landen begint het druk te worden. De wegen in Oostenrijk en Italië lopen langzaam vol. Volgens de AWB is de piek rond 4 uur vanmiddag voorbij.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. is het langzaam rijden over 5 kilometer tussen Knoop het Eemnes en Afrit Bunschoten. Zwarte Kostfestivalgangers staan in de file op de A18. Daar staat tussen Doetinchem Oost en Varsaveld, de 4 kilometer. En vrij druk op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat dus Renkum en Knoop het Eewijk 7 zeven kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks aandacht voor het zwemwater bij Katwijk. Dat is ongezond, want er wordt gewoon open rioolwater geloosd tussen de zwemmers. En we hebben natuurlijk aandacht voor de Tour, want de tijdrit is begonnen. I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 Yeah the sun's so hot upon my sight, oh, all looking out at this happiness. I searched for between the sheets, all oh, feeling blind, realize all I was searching for was me. me my eyes were gleaming, no, I said I'd been away, and he knew, oh, he knew the depths I was mean in. and it felt so good to see his face, all oh, the comfort invested in my soul, or oh, to feel the warmth of his smile, when well, he said, Ik En Howard met Keep Your Head Up. Gio Lippens, zijn de eerste tijdrijders al over de meet? Nee, nee, nee, nee. Dat nee. gaat nog even duren. Hè? Want ze doen er ongeveer een uurtje over. Iets meer zelfs. Zeker deze mannen die toch echt niet uh, ja, geweldig gespecialiseerd zijn in dat tijdrijden. En ergens ver weg staan in het klassement. Want zoals gebruikelijk beginnen we met de slechtste renners in het klassement. En dan zo langzamerhand werken we toe naar de top van het klassement. We hebben wel de eerste tussentijden gekregen. Dat is altijd wel aardig om te kijken van hoe het zich daar verhoudt. Op 14 kilometer bij Mesière op Persje. Het is dus een super vlakke tijdrit. Dat betekent dat de echte spelers die hier naar voren zullen komen. En dat zie je meteen ook al, want Patrick Gretsch van de Nederlandse Argo Shimano formatie, die staat daarna dat eerste meetpunt aan de leiding van slechts 15 renners die inmiddels daar bij dat punt voorbij zijn gekomen. Dus er komen nog goede mannen, maar je ziet wel meteen al aan de tijd die hij daar noteert, 17.30, als je dat afzet tegen de nummer 2 die daar voorbij komt, Albert Timmer, een ploeggenoot van hem trouwens, een Nederlander, die rijdt bijna een minuut langzamer, 52 seconden langzamer, dan te bedenken dat die mannen allemaal al een minuut achter elkaar zijn gestart betekent ook wel dat de renners zijn ingelopen onder andere, dat zagen we zojuist gebeuren bij Sebastian Langeveld, want die heeft op dit moment nog steeds de langzaamste tijd daar, die is meer dan een minuut langzamer dan de man die na hem gestart is, Julien Fouchard die is dus gewoon al ingelopen op 14 kilometer, dat betekent dat hij het relatief rustig doet voor zover dat kan in deze tijdrit, we hebben dus een aantal Nederlanders op dit moment al van start gehad, Langeveld, Timmer Tankink, die zijn allemaal vertrokken. Ook Karsten Kroon is onderweg. Roy Curvers is onderweg. En zo zijn we langzamerhand dan al aan de helft van het aantal Nederlanders... dat we nu nog hebben in de Tour, zijn we al begonnen. Maar die mannen, de meeste van die mannen zijn nog niet bij dat tussenpunt langsgekomen. De eerste tijd die dus echt een beetje telt, is die tijd van Patrick Gretsch. Want dat is ook wel een echte tijdrijder. Hij noteert dus 17.30. Ik ben benieuwd wanneer we straks de eerste man krijgen die daar onderduikt. En er is nog een Nederlander die zich bij het tussenpunt moet melden... Maar er nog niet is, dat is Jeroen Willaard, maar die is altijd wel wat langzamer. Ja? Oh, ben je er wel, Jeroen? Jeroen? Zending? Ja, uitzending. Ja. Hallo, Jeroen, Jeroen Willaard, melden. Oh, nou ja, ik zit met een wat merkwaardige we uh, moeten eens even kijken of het lukt. Bert, uh, kom ik een keer proberen? Zullen we het nog een keer proberen? Gaan we even het andere nieuws doen? Ja, Bas. zeker. We gaan even naar Denver. Want de politie daar is er nog niet in geslaagd om het appartement binnen te dringen. van de man die gisteren dood en verderf zaaide in de bioscoop in Denver. tijdens de première van de nieuwe Batman-film. En daarbij maakte hij 12 doden en 58 gewonden. 24-jarige James Holmes begon daar in het wilde weg te schieten. Correspondent Elko Bos van Rosental. Nou, ze hebben, toen het donker werd gisteravond, hebben ze de zoektocht uh, gestaakt, althans de poging om dat appartement binnen te komen. Ze zijn daar uren bezig geweest en de politie zegt, ja, het is echt een heel geavanceerd systeem dat hij daar heeft gebouwd. Uh, explosieven, vermoeden ze allerlei draden. Zodra je daarover struikelt, zou de koel kunnen ontploffen. Ze dus hebben geconcludeerd, we gaan later zaterdag, als het weer licht is, wel, uh, wel verder. En ze weten dus, zolang ze daar niet binnen zijn, ook niet wat ze er uiteindelijk zullen aantreffen. En ook over de dader zelf weten ze nog niet veel. Op internet is die schutter maat te vinden. En hij heeft ook nog nauwelijks iets verklaard tegen de politie. Het enige dat hij wel tegen de politie heeft gezegd is... ik ben de joker, He, dat is de boef uit de vorige Batman films. Nou, wat hij daar dan mee bedoelde is niet duidelijk. Maar de politie beaamt dat hij dat inderdaad heeft gezegd. Ja, dat weten we verder van hem wel iets. Hij komt uit een goede familie in, uh, in Californië. Die ouders zijn heel erg geschrokken. Zijn onmiddellijk ook naar Colorado gekomen. Ja, en het is een jongen, uh, geen strafblad, een hele goede student. Slimme jongen, typisch zo iemand van wie je het niet verwacht. Een vriendenfamilie van, van de slachtoffers hebben gisteravond hun waken voor ze gehouden in Aurora, een buitenwijk van Denver. 200 mensen kwamen daar met brandende kaarsen samen op het plein voor die bioscoop Century 16. En ze vinden het moeilijk om hun gevoelens onder woorden te brengen. En ik heb gewoon geen woorden. Ik heb geen woorden voor het for dat evil that En ik heb gewoon geen woorden voor mensen die nu for Dus misschien is het een now. So om het te Dus dat is waarom we hier zijn. is kaart getroffen door dat bloedbad. Net als bij deze oma die al 40 jaar in Denver woont. Ik ben a resident van Aurora voor years jaar. En ik wil mijn stad teruggeven van evil. And that Ik geloof dat alle slachtoffers in de hemel zijn, zei deze inwonster van Denver in Tranen tijdens het waken voor de slachtoffers gisteravond. En zodra het in Amerika weer licht wordt, dan zal het onderzoek bij het huis van de schutter verder gaan. Waarschijnlijk, zo luidt het laatste nieuws is uh, het hele appartement trapped en zullen alle booby traps uh, voorzichtig tot explosie worden gebracht... omdat de politie het niet aandurft er zo in te gaan. Het is tien minuten over half één. Jeroen Wielaert heeft een kleine tussensprint geplaatst... is nu bij de startplaats van de tijdrit Bonaval. Jeroen, um, vannacht heb je niet in een leuke plaats geslapen... maar is dit een beetje leuk waar je nu bent? Jawel, maar het was een beetje een vervreemdende ervaring... Bed, om er te komen, want uh, vanaf Saran... Uh, dat lelijke uh, uh, voorstadje van uh, Orléans, is het uh, door de graanvelden heen. En dan uh, waan je je een beetje in uh, het Oostblok. Uh, die enorme graanvelden en dan kom je door dorpen zonder kroeg of kerk. Echt volstrekt functionele bouw. Alleen maar boeren die aan het boeren zijn daar. En dan is Bonneval, dan toch wel weer uh, heel erg aardig, Licht aan de Loire. Uh, klein stroomtje waar ze met elektrische bootjes varen. En daar tref ik in het Village Depart niemand anders dan de man die voor Nederland zo'n historische prestatie heeft geleverd. Uh, de gedrilde man uit Nooddorp. Die moet weten wat Bradley Wiggins voelt. De eerste Engelsman in de geschiedenis. Jan, ik ga even mijn mobieltje onder je neus houden. Jan Jansen. Uh, ja, uh, Bradley Wiggins, dat gaat de, de eerste Engelsman worden die het toernooi de Frans gaat winnen. En dat is toch wel... Uh, ja, is toch apart... Zet als de eerste man op de maan. Zo'n gevoel. Uh, uh, ja. Dit, dit is. Dit is. Dit is toch. Ja, is toch wat anders. Dit. Hij heeft dat uh, een team Geleid door twee Nederlanders. Dat vind ik ook knap: Servas Knaven en Steven de Jong. Alleen Servas Knaven is in de toer. En. Uh, ik moet zeggen dat. Uh, dit, dat is goed, goed. Een. Uh, uh, een, een, een, een goede leiding hebben die. En daarbij is, uh, ja. heeft hij een, een geweldige uh, ploeg met die Vroom erbij. Was dat niet een beetje Shakespeare? Een beetje een, ja. een drama onderling ja. om het ja. nog een beetje ja. spannend te maken? Ja. Ja. Uh, al had Vroom gewild, dan had hij uh, nu nog geen het huis gehad, hoor. Had hij de vrijheid gekregen. En had Bradley Wiggins hem dan misschien in de tijdrit, oh suspense, teruggepakt? Uh, ja, zo telegeren kan je dat nou ook weer niet... Uh, maar ik, ik denk toch dat uh, uh, ja, uh, Vroom 22 jaar. Uh, ik denk dat de afslag is uh, uh, dit jaar weekends, uh, de Witte Tour. En volgend jaar uh, Vroom, je hebt alle vrijheid. En dan uh, sta, ik, uh, sta ik in jouw dienst. Eén verschil, denk ik, met de overwinning van uh, Jansen in 68. Die had helemaal geen ploeg. Nee, nee maar dat is de witte. Ja, Jeroen, de wiefsport is zo veranderd. Daar heb ik wel een dag op werk om dat allemaal uit te leggen. Oké, okay, uh, dan even nog... Uh, uh, uh, als je nou Bradley Wiggins ziet, straks... Uh, ja. Misschien rijdt hij het criterium van Kaan wel. Uh, nog meer dingen, huldigingen. Wie weet komt hij wel op Buckingham Palace... Uh, om uh, koningin Elisabeth uit te leggen wat het nou eigenlijk is. Een gele trui. Ja. Heb je een tip voor hem? Uh, nou, uh, vorige gisteren heb ik een reportage gezien op de televisie... Dat kwam hij heel goed uit. En uh, Bradley Wiggins is toch een man die houdt niet van die chique allemaal. Hij, hij praat liever met de, de, de mensen van de straat. Die de hekken zetten hier. En uh, de, de mensen die uh, uh, allerlei uh, dingetjes doen. Uh, maar... Daarbij is Wickens toch een man die zichzelf helemaal ontplooit heeft. Hij heeft, uh, hij heeft in Nantes heb je gewoond, het, uh, boven een Chinese restaurant, is zijn eentje, in een heel klein appartementje. Hij spreekt uitstekend Frans ook. En hij, hij is toch, hij, hij houdt niet zo, Gisteren is me dat opgevallen. Uh, van Paul Hollande was in de toer. De president? De president van Frankrijk, die heeft hij op de hand gegeven. en. Hij houdt niet zo van die, van die chique, van die, van die hogere mensen. Kortom, blijf jezelf. Hij, hij, hij blijft jezelf en dan blijven ze voetjes op de grond staan. Goed, dat was uh, Jan Jansen bij Jeroen Willard. Jeroen, je moet even tegen Jan zeggen dat we iets van hem hebben. Ik mag nog niet zeggen van uh, Govert van Brakel wat we van hem hebben, maar we hebben iets van nou, hem. Iets, iets, iets, iets heel het belangrijk. Ja, het is oh, Anders ja. onthullen we het, anders ja, onthullen we, we het. Niet, we Goed. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. De fietsfanaat. De bebloede gele trui van Joop Zoetemelk uit 1978. Of de oude baanfiets van Wout Wachmans of iets van Jan Jonssen. Er zijn mensen die dat soort dingen verzamelen. Dan mag je toch echt een fietsfanaat heten. Verslaggever Steven Emmons zocht zo'n fanaat opnieuw naar waar hij zelf op fiets. Misschien fiets hij wel op een museummodel. Hij staat in... In het Brabantse Ettenleur waar ik heb afgesproken met een bijzondere wielerfanaat. Komt hij aangefietst. Robert Lasschuit, verzamelaar. Verzamelt alles wat los en vast zit. Dus het gaat om wielrennen naar Tour de France. Op een uh, iets wat braaf, burgerlijk fietsje. Een fiets van deze tijd en eigenlijk een beetje de outfit van een oldtimer. Beetje Ferrari rood gekleurde fiets. Niet een echt racemodel, geen racestuur, gewoon een toerfiets. Nee, nee, gewoon alles, alles gewoon toer. Dus alles zit erop, wel de sportborden en zo. Uh, en een gewone rechtstuur, dat is gewoon uh, ja, is ook vervelend voor mijn vrouw als ik op een reefiet zit en zij uh, uh, moet op een gewone fiets fietsen. Want dit is natuurlijk ook wat lichter. Robert Laschaat, verzamelaar, uh, wielerfanaat, maar dan op een, uh, op een verzamelmanier. Want die verzameling die staat binnen. En ik vraag me af hoe kom je er nou aan? En wat voor bedragen gaan er eigenlijk in om? Is er veel nep in de omloop? Nou, nee hoor. Nee, nee, nee. Want meestal zijn het de, de, de coureurs zelf of de verzorgers. En het is niet zo dat daar een uh, speciale handeling in is. Je hebt gewoon vaste verzamelaars. En de ene die zegt, nou, ik heb dit dubbel. Uh, heb jij iets voor mij? En zo gebeurt het eigenlijk. Het is nog steeds meer een ruilhandel als een koophandel. Koopt u wel eens wat? Tuurlijk, ik koop af en toe best wel eens wat. Maar ik, dan koop ik iets... Wat wel van een, dat ik 100% de zekerheid heb, het is van een kleur geweest. Ik koop het niet van een kraam of wat dan ook. Dat, uh... Wat is het laatste wat u gekocht hebt? Uh, het laatste wat ik gekocht heb, dat is een goede vraag. De Gouden Kop. Staat op een uh, ladenkast. Een soort Loekie de leeuwachtig achtig uh, geval. Ja. Van Credit Lyon. En dat kreeg de winnaar als je de tour had gewonnen. Het is in vangst genomen door uh, op het podium Cracklamon. Hoe komt nou een winnaarstrofee, want die geeft niet zomaar weg... ook al heet je Greg LeMond, heb je hem vaker gewonnen... <kijst> hoe komt hij nou hier op een uh, ladekast uh, van Robert Aschuit terecht? Die heb ik ontdekt in, uh, in België. En daar heb ik hem toen overgenomen van iemand. Die zei, ja, ik doe er eigenlijk toch te weinig mee. Uh, is dat wat voor jou? Ja. En hoe komt hij er dan weer aan? Uh, die hebben hem origineel van, uh, van de personen, die ook op het podium stond... Uh, hebben ze dat uh, meegekregen. En, en weet Greg LeMond ervan dat hij hier staat? Uh, dat, nee, die weet dat niet. Nee, nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb hem ook niet uh, daarna gesproken. Wat doet dit, zo'n zo mooi gouden leeuwtje? Wat, uh, wat doet dat op de verzamelaarsmarkt? Ja, dat kan tussen de 10.000 en 15.000, wat ze er zomaar bieden. Maar daar wil ik, uh, wil ik niet over denken. Want als ik dingen ga verkopen, dan stop ik mijn verzamelen. En dat wil ik niet. U heeft grote inbraakinstallaties aan dit pand vastgehaakt, heb ik gezien. Want uh, voor hoeveel is deze verzameling verzekerd? Dat is 250.000. Oké, okay, dus alles wat hier staat, al die oude fietsen, al die lectuur, al die foto's, ja. die truitjes... dat zou voor een kwart miljoen uh, ja. Ja. kunnen worden verkocht? Nee, dat wordt niet verkocht, hè. <laughs> is niet te kopen. Het is het waard. En hier deze ook, de fiets van, uh, van Woutje Wachtmans. En dat is de fiets dit. Die is voor 100 gulden in het café verkocht. Dan Wout was gestopt en die verkocht die fiets... En degene die hem toen gekocht had, die ging nu een, een paar jaar geleden naar een bejaardentehuis. En die verkocht hem maar mee. En uh, wat zat er tussen? Tussen die 100 gulden en, uh, en nu? Nou, die was heel sportief. Hij zegt geef mij maar honderd euro. Even weer naar buiten naar jouw eigen fiets. Het is een Phoenix-fiets. Met alle respect. Toch wel een beetje een confectiemodelletje. Moet u niet op een van uw uh, antieke modellen rijden? Nee, dan moet ik eerst uh, alle, alle banden oppompen. Hij ziet er nog niet erg versleten uit. Is hij net gepoetst of zo? Nou, Nee, hij is niet net gepoetst. Hij is maandnieuw. Hij is, maand is plintennieuw. Ja, ik ben overgestapt van mijn, van mijn Rie-fiets naar deze fiets. Rie is een echte. Dat is, dat is toch zo'n uh, beroemde framebouwer in Amsterdam. Ja, het is zeker op de gracht in Amsterdam. Sinds uh, begin dit jaar is hij gestopt. En waarom niet meer op de Rie-fiets? Nou, die staat die staat binnen. Daar ben ik heel zuidig op. En die mag niet meer slijten nou, hè. Uh, het gevoel van, oeh, ik moet het bewaren, dat ging toch wel een beetje opspelen. Ja, dat op een gegeven moment, dan, uh, dan kregen we dat zo, ja. ja, ja. Dan denk ik, oh god, dan mag er niks meer gebeuren met die fiets. En dan gaat die, dan, kijk, kracht iets kan een betekenis krijgen. Dus maar... de, de, de fietser-lasschuit maakte even plaats voor de verzamelaar-lasschuit. Om zo'n mooie riemodelletje even... Even, even te, te sparen natuurlijk dan, hè. Dat is natuurlijk zonder meer. Hè? Ja, dat is goed, hè. Ja, hoe een verzamelaar zijn eigen topfiets niet meer durft te gebruiken en dus nu op een gewoon confectiefietsje rijdt. Op die manier bouw je ook een verzameling op natuurlijk. De mi corazón y vivo otra vez. I look in the mirror, the picture's getting clearer. I wanna be myself, but does the world really need her? I ache for the earth, I stop going to church. See God in the trees, makes me fall on my knees. My depression keeps building like a cup overfilling. My heart's so rigid, I keep it in the fridge. It hurts so bad that I can't dry my eyes because I keep on filling with the tears that I cry. Te busqué de las <muchas> piedras y no te encontré en la mañana fría y en la noche te busqué hasta en lo que enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, salvando las heridas de mi corazón y haciendo. Si no te encontré En de mañana fría y en en de noche te busqué hasta en de laatste maanden, en de laatste maanden, en de laatste de de ...como una luz, sanando las de mi corazón, y otra vez. In Spaanse heet, in Amerika, Nelly Furtado. Nou en het ah, seizoen oh. samen met Juanes, het nummer de Busque. Lippens, het eerste tussenpunt is gepasseerd. Zijn ze al bij het tweede tussenpunt? sommige renners wel. De 13 in totaal Tyler Ferra rijdt daar de langzaamste tijd van dit moment. Langeveld is daar in ieder geval weer wat sneller. Dus die heeft toch het tempo wat beter opgepikt. Maar hij is 3 minuten en 53 seconden langzamer na 30 kilometer. Denk daar even goed aan. Dus de tijdrit is nou, net over de helft. Langzamer dan Patrick Gretsch. En dat is die tijdrijder van die Nederlandse Argo Shimano ploeg. Die heeft op dat tweede tussenpunt in Bayeux-Le-Pin nog steeds de snelste tijd staan. Voor Bernhard Eisel, Johan van Summeren, Bram Tank die daar de vierde tijd is staan. Maar toch alweer op 1 minuut en 58 seconden van die Patrick Retsch. Eigenlijk wordt het nu pas interessant... want zojuist is David Miller van start gegaan op het podium... daarbij de startplaats Bonval voor die tijdrit... die uh, zo vlak is als een dubbeltje, ik heb het al gezegd... maar toch wel lastig is vanwege de wind die over het parcours waait. En uh, dat betekent ook dat de echte specialisten... daar toch wel hun voordeel kunnen gaan pakken... want die kunnen dat. Die kunnen met die wind omgaan in een uh, tijdrit. Nog meer Nederlanders daar op dat uh, tussenpunt op 30 km. Albert Timmer, de zesde tijd tot nu toe. Uh, Langeveld, de twaalfde tijd tot nu toe. Niet de langzaamste dus, want dat is Farrah En een andere sprinter, als ik het over Farrah heb... dan denk ik meteen ook aan Mark Cavendish. De man die gisteren als een soort uh, kanonskogel uh, langs uh, de andere mannen... knalde in de finish hier uh, die we hebben gehad in Brieven la Galliarde. Mark Cavendish, die daar dus zijn tweede etappe won... die rijdt ook rond en die doet het relatief rustig aan. Ik denk dat hij heel slim is, want hij denkt meteen aan de etappe van morgen. Want dan moet het allemaal gaan gebeuren. Inmiddels ook alweer een uh, volgende doorkomsttijd. Uh, maar dat is alweer op een volgend punt. Uh, dat is Jimmy Angoulvan. Angoul. Die daar uh, zo meteen bij de finish moet uh, gaan binnenkomen. Dat is dan de eerste man die hier over de streep moet gaan komen. De klok staat inmiddels op 56 minuten en 11 seconden. En ik denk dat Angoulvan er toch echt wel meer dan een uurtje over gaat doen. Dus uh, is het nog even wachten totdat hij binnenkomt. Maar goed, die Patrick Gretsch dus voorlopig de snelste man... op het eerste en op het tweede meetpunt. En hier staat de klok ook op, op 12 minuten, 12 uur en 6. 56 minuten en 27 seconden. Dan dus zit het er voor ons bijna op. Maar gelukkig is Jack binnen. En nou, niet alleen Jack is binnen, maar ook meteen naar mijn stoel te trekken. Govert, Govert, Govert zit hier aan een fiets te pikken, lijkt het. Wel. Ik de zaag. De niet de man met de hamer, maar de man met de zaag. Want je staat dan een hele mooie fiets En dat volgens mij. Daar mochten Jack... wij niks over zeggen. Daar mogen we niks over zeggen. Nee, het is wel een hele mooie fiets. Wat is het voor fiets? Deze... Dat gaan we nog niet vertellen. Mag je het vertellen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er is een cliffhanger naar datgene wat we tussen 1 en 4 gaan doen. Uiteraard uh, mm. staat die tijdrit centraal. Ja. En dat is wel lekker, want uh, iedereen denkt we doen in Nederlanders Het goed omdat ze nu al in beeld zijn, maar dat komt omdat ze zo laag staan natuurlijk. Ja. Dus ze mogen ze vroeg starten. Ja. Uh, we hebben een Sportquiz, we hebben Sportforum. Uh, en we hebben de kick hier. Uh, lekkere muziek. Uh, ja. Ja. Simone. Ja, ja, maar lekker. Uh, beetle Beatles, Beatles, Beatles, Beatles, ja, geluid. Ze zien er ook zo'n beetje uit. Uit he? Rotterdam. Uit Rotterdam. Uit, ze, ze zien er ook een beetje uit. uit als ja, en de, de, de, de, ja. de Monkeys vind ik het meer. Ja, het is inderdaad. Het is niet echt de Beatles. Nee, het is wel goed dat we dit geluid gewoon weer in Nederland hebben, vind je Ja, gewoon lekker. Wij hebben ons eigen Liverpool is gewoon eigenlijk Rotterdam. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Nu wel. Ja, ik dacht daar muziek toch altijd aan Den Haag. Mijn, mijn jeugd is toch meer Den Haag. Het is meer een en, ja. en Dat moet jij toch eigenlijk een beetje weten, Bas. Jij bent ja, van ik Den word Haag. verscheurd tussen gevoelens nu. Want ja, als dat ben je, zie ik ben van Den Haag, maar het is toch, dit is Rot Rotterdam, is ook mooi. Hè? Ja. Zo, we zeker dus de jongens van de kik hier. Ja. En, uh, ja, nee zeker. En vol heb volgas. En en Litouwers nog. Nee, dan gaat ik, ik. Maar. maar die speelt dit jaar niet op, hè bij Feyenoord heb ik gewoon. Nee. Nee. Heb gehoord. Nee, hij is geblesseerd hè. Hij is geblesseerd ja, ja. Maar ja. wij moeten wel tegen Dynamo Kiev. Ja. Hele goed. Ja. Dat, dat ja. gaan ja. ja. we nog over hebben. dat dus is Zijn wij hier vijf dat volgas voor. Nee, dat wat zijn jullie aan het doen eigenlijk? helemaal niet helemaal. Bertus zijn de morgen weer, zeg hij Zeg, wij zijn er morgen nog één keer. Ja, zijn er morgen nog één keer. Ja. Wij doen nog twee keer straks. Jullie nog twee keer ja. Ga Zeg hem samen met Goffert zo. Hoe is die fiets nou die in weet is dat? ik niet. Nou, dat weet hij niet. <laughs> Tot morgen. 1968? ik. Okay. Dan uh, weet hij? Makkelijk <laughs> Welkom bij Vroegere Vogels. Andrea van Pol. Ik kom als vroegere vogel niet alleen. Want ik neem een duurzaamheidskampioen mee. 2, 1... En lift off. Wibbe Okkels gaat de Nederlandse Antillen helemaal verduurzamen. En Nico de Haan neemt een van mijn favoriete vogels onder de noep. Ik verheug me ook zeer op de columnist van deze week. Wat een schande kan ik even dat ik u... mogen mijn zin nog op... afmaken? Ja, maar dan, dan kom ik hier nog even op terug. Herkent u de stem? Morgenochtend van 8 tot 10. Ga lekker luisteren naar 2 uur Andrea van Pol. Vroegere vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.